8 uur in Monseré met het NOS Journaal. De stroomstoring in Enschede is voorbij. Volgens netbeheerder Enexis waren rond 3 uur vannacht... vrijwel alle getroffen huizen aangesloten op een reserveinstallatie of op noodaggregaten. Gistermiddag waren er twee explosies in een transformatorhuis waarna een felle brand uitbrak. In het noordoosten en het centrum van Enschede en in omliggende dorpen viel de elektriciteit uit. Meer dan 20.000 huishoudens zaten uren zonder stroom. Over de oorzaak van de brand in het transformatorhuis is nog niets bekend. Deskundigen van Inexis doen daar de komende weken onderzoek naar. Minister Schippers vindt dat het ziekenhuis in Huilbron had kunnen weten... dat er een luchtje zat aan Ernst Janssen Steur toen hij werd aangenomen. Het ziekenhuis had zijn na maar één keer hoeven te googelen... en dan had het een enorme ellende zien bovendrijven, zei de minister. Tegen Janssen Steur loopt in Nederland een strafzaak van weten diagnoses. Vrijdag bleek dat hij sinds 2011 in Haalbron werkte als neuroloog. Het ziekenhuis heeft hem direct ontslagen. Volgens Schippers zijn er meer gevallen van artsen die in Nederland niet meer mogen werken... en bij gebrek aan internationale regels in het buitenland kunnen werken. Zo is volgens haar ook een geschorste Nederlandse arts actief in Thailand. Het conflict over Kashmir tussen India en Pakistan dreigt weer op te laaien.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 Amerikaanse filmrecensenten hebben de film Amour uitgeroepen tot beste film van 2012. Bovendien werd hoofdrolspeelster Emanuele Riva gekozen tot beste actrice. En de Oostenrijkse regisseur van de film, Michael Haneke, kreeg de prijs voor beste regie. De Frans-talige film Amour gaat over een bejaard echtpaar waarvan de vrouw een herseninfarct krijgt. De Amerikaanse recensenten kozen Daniel Day-Lewis tot beste acteur... voor zijn hoofdrol in de film Lincoln van regisseur Steven Spielberg... De beoordelingen van de critici zijn een graadmeter voor de nominaties van de Oscars die volgende week bekend worden gemaakt. Gangmaker Joop Zeilaert heeft in Rotterdam afscheid genomen van het baanwielrennen. Tijdens de zesdaagse van Rotterdam in Ahoy reed hij gisteravond de laatste rondjes op zijn dernier, het tweetaktmotortje waar de renners achteraan rijden. Zeilaert begon in 1970 als gangmaker. In 2004 verbeterde hij met Mathé Pronk het werelduurrecord. Maar Zeilaert ziet de Europese titel met Gerry Kneteman in 1981 als zijn hoogtepunt. Het motortje van de 69-jarige Joop Zeilaert wordt geveild. De opbrengst gaat naar het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking, plaatselijk wat motregen. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen, later uit het noordwesten. Het wordt een graad of 9. Morgen en de dagen daarna houdt het bewolkte weer aan en loopt de temperatuur iets terug. En op woensdag is er kans op meer regen. Dit was het NOS Journaal.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 E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Dat is hem. De Patrijs. Hoe kan het ook anders? Aan het begin van zijn jaar, het jaar van de Patrijs 2013... overigens alle goeds en veel bijzondere groene ontmoetingen in de natuur gewenst... We dachten, dat geluid mogen we niet onthouden. Maar behalve het jaar van de Patrijs is het ook het jaar van de steenmarter. En daar wordt het al een stuk lastiger als het gaat om een, uh, een klankbeeld. Na enig zoeken kwamen we dit tegen. Onvervalst steenmartergeluid. Ik kijk even onze technicus Geert. Dan. Is het echt, Geert? Is het echt steen ja, ik, dat is steenmartergeluid? Onthoud dus steenmartig geluid. Maar om het ons radiomakers nu extra moeilijk te maken... heeft Ravon, de Nederlandse club van de amfibieën, reptielen en vissen... het jaar 2013 ook uitgeroepen tot het jaar van de vuursalamander. Ja, het geluid van een vuursalamander. Nou, Op internet kom ik tegen dat het beestje kan fluiten, piepen en sissen. Maar alle experts die we aan de lijn krijgen, of die reageren op onze tweets... die zeggen dat vuursalamanders alleen geluid maken als ze heel ernstig in de stress zitten. Als ze geknepen worden of aangevallen. En nou gaat het niet goed met de vuursalamander in Nederland. Maar of ze daarbij ook gaan piepen... Dat betwijfel ik. Horen we misschien straks veel meer informatie over patrijzen, steenmarters en vuursalamanders. Goedemorgen. In deze eerste uitzending van het jaar behouden we het goede van 2012... en presenteren we het nieuwste en groenste van 2013. Zo zetten we onze serie tuinreservaten door... en komt Stichting Natuur en Milieu net als vorig jaar met de zonnepanelenactie Zon zoekt dak. Wilt u ook aantrekkelijk geprijsde zonnepanelen? Dan moet u er snel bij zijn. En in de categorie gloednieuw deze uitzending aandacht voor een nieuwe natuurprijs... en een nieuw tv-programma over duurzaam consumeren... Kassa Groen genaamd. We spreken straks met prestatrice Brecht van Hulten. Janine Ambring viert vakantie en zit vast en zeker alweer klaar voor de tweede aflevering van Wie is de Mol. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. Renald Ruiter, onze muzieksamensteller... die uh, trekt zich weinig aan van de natuur op dit moment. Maar hij heeft zich wel laten inspireren door... Uh, we hebben het vandaag over het jaar van de patrijs... en het jaar van de steenmarter en de vuursalamander. En Renald Ruiter, die snaak, die heeft er maar van gemaakt in de muziek... het jaar van grote componisten. En uh, het eerste wat u hoorde was een uh, stuk, de finale uit de symfonie in S groot van de 250 jaar geleden geboren bohemse componist Adelbert Gierowitz. Dus hierbij is het ook het jaar van... Girovic. Nog niet zo lang geleden was de patrijs een heel gewone vogel op het platteland. Maar dat is niet meer zo. Sinds de jaren 70 zijn de aantallen met ruim 95 afgenomen. De patrijs is bezig te verdwijnen uit Nederland. Sovon en de Vogelbescherming willen dat niet laten gebeuren... en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot het jaar van de patrijs. Gerichte tellingen moeten laten zien hoeveel patrijzen er zijn en waar ze zitten. Want pas dan kun je gericht maatregelen nemen. Sennet Parrenborg gaat op stap met Maya Roodbergen van Sovon om vogels te spotten. Maar de dames moeten wel even zoeken. Zie je nou al wat door die kijker? Uh, ik zie ze nog niet, maar ik ben nog even aan het kijken. Uh, ja. Het is een beetje een raar plekje hè, tussen Arnhem en Nijmegen. Aan de rand van een industriegebied. Het is een beetje akkergebied, maar ook braakliggend gebied. Uh, dit is waar ze goed zouden kunnen zitten? Nou ja, ze houden wel van braakliggende treinen, ja. Dus uh, dit is eigenlijk al een goed plekje, inderdaad. Een nou, beetje zijn beschutting. Ook, ja, we ook meerdere gezien. Nou, je kijkt je nog je? even verder. Ja, volgens mij zie ik daar wat. Zie je daar die, die bultjes? Mm -hmm. Net van die moshoopjes. Als je goed kijkt, moet je even verder kijken pakken. Oh, wacht even hoor. En dat zijn geen fazanten? Nee, nee, dit zijn uh, patrijzen. Want die lijken wel op elkaar, hè? Lijken op elkaar, ja, klopt. Ja. Ja, we hebben al heel veel fazanten gezien. Uh -huh. Maar die hebben zo'n uh, lange, spitse staart en die zijn ook wat groter. Ja. Dit zijn echt van die bolletjes. Ik kijk, eh, ja, ik kan niet zo goed zien hoe het er zijn. hoor. Kan jij dat zien? Ja, een stuk of vijf zie ik er uh -huh. nu. Misschien dat dat er ook nog eentje is. Ja, dat zou best dus het groepje van zes kunnen zijn. Ja. Maar we hebben meer dan een uur gezocht voordat we ze hier vonden... Zegt dat ook inderdaad iets over die Patrijs? Ja, ik denk wel dat dat heel veel zegt. Ja. Want vroeger uh, kwam je ze eigenlijk heel vaak tegen. Dus, uh, en nu moet je er echt naar zoeken. Het was een hele algemene vogel, hè? Ja, ja. die kwam uh, overal voor in het Agrarisch gebied. En ik las als we nu niks doen, dan uh, gaat hij echt verdwijnen uit Nederland. Ja, daar lijkt het wel op. Ja, ja. heel veel soorten uit het Agrarisch gebied, boerenlandvogels, gaat er heel slecht mee. En waar heeft dat dan vooral mee te maken? Ja, de intensieve landbouw die we hier hebben. Dus er uh, worden heel veel uh, meststoffen gebruikt, pesticiden, schaalvergroting. Er zijn steeds minder verschillende uh, gewassen die worden geteeld. Dus er is steeds minder variatie, minder voedsel, ook voor de vogels, en minder dekking. Ja, maar wat heeft die patrijs dan speciaal nodig? Nou ja, dekking inderdaad. En uh, de kuikens hebben ook insecten nodig. Mm -hmm. Vooral als ze heel jong zijn. En in de winter hebben ze natuurlijk ook voedsel nodig. En daar is ook steeds minder van te vinden. Trouwens, we komen hierbij een beetje een modderachtig... Ja, wat is het? Een soort moerasje lijkt het wel, hè? Ja. Want we zien heel veel vogels hier, hè? Ja, er zitten hier heel veel vogels, ja. Van het voorjaar heel veel weidevogels. Reigers, ja, roeken heb ik ook heel veel gezien. Aalscholvers daar in de verte. Ja, op de lantaarnpalen. En fazanten. Ja. Hou de patrijs... nou, als je dan nou nog een keertje ja. kijkt, dan zie je wat duidelijker dat het patrijzen zijn. Je kunt zelfs een beetje dat buikje zien. Die mooie zwarte vlek, die zo kenmerkend is voor de patrijs. Mannetje en vrouwtje. Ja, allebei. Mannetje is wel duidelijker. Vrouwtje ja. heeft het meestal ook. Wacht ja. even, want jullie hebben een hele mooie ja, zoekkaart hè, eigenlijk ontwikkeld. Ja. Wat jullie willen is natuurlijk iets doen hè, voor die patrijs. Hè? Ja. Jullie, uh, jullie willen graag dat mensen gaan tellen. Gaan zoeken ja. en tellen. Ja. En daarvoor hebben jullie een, uh, ja, een soort zoekkaart ontwikkeld. Ik pak hem er even bij. Ja, en dan kan je ook het verschil tussen man en vrouw zien. De man mm -hmm. heeft inderdaad een veel grotere vlek. Ja. En de vrouw een wat kleinere vlek. En ook die kop is wat anders bij de man. Die is wat uh, mooier... Uh, Oranje ja. bij de vrouw. En de vrouw heeft een lichte wenkbrauwstreep, lees ik hier. Ja. Dat moet je maar kunnen zien, zeg, vanaf zo'n afstand. Ja, vanaf zo'n <laughs> afstand is lastig. Maar soms zie je ze ja. ook heel dichtbij. Soms schiet ze voor je auto weg. Of, uh, ja, toch wel. Ja, als je geluk hebt wel, ja. ja. ja. Grappig vind ik trouwens dat op jullie kaart staat ook de fazant en de kwartel. Hè? Want die lijken inderdaad erg op die partijs. Ja, die lijken er best wel op, ja. En het ja. is wel belangrijk dat mensen het verschil kunnen zien. Maar goed, jullie willen graag wat mensen gaan tellen. Waarom? Nou, we willen een beter beeld krijgen van de verspreiding van patrijzen. Waar zitten ze nog wel en waar zitten ze niet meer? Mm -hmm. Dus dan willen we ook weten in wat voor biotoop ze zitten. Hebben jullie er helemaal geen idee van? Nou, wel wat. We weten dat ze in graslandgebieden eigenlijk van groot deel verdwenen zijn. Ze uh, zitten nog wel in akkergebieden, maar ook daar steeds minder. Juist van die brakenliggende terreinen, soms industrieterreinen. Ja, ja, dus. Maar het is wel belangrijk om te weten, ja, wat meer te weten van het habitat waar ze zitten, van het biotoop. Ja. En ook we willen twee tellingen laten uitvoeren, minimaal. Dus. Um, in maart of eind februari, begin maart, mm -hmm. Eén telling. En dan kan je de aantallen het beste schatten, dus de aantallen broedparen. En in september nog een telling, want dan kan je ze met jongen zien. Dan zijn die jongen al vrij groot en dan zitten ze in groepjes... en dan weet je ook wat meer over de reproductie, dus okay. hoeveel jongen ze krijgen. Ja. En dat is weer heel belangrijk, want dan kunnen we, weten we een beetje hoe het met de populatie gaat. Ja. En waar het nou aan ligt, worden nou te weinig jongen groot... of uh, is de winteroverleving bijvoorbeeld uh, te laag... Dan nou is de pech natuurlijk van dit gebied hier. Ja, het is misschien prettig voor de patrijs, maar dit gaat natuurlijk ook wel weer volgebouwd worden. Hè? Ja, de plannen zijn inderdaad dat het gaat worden volgebouwd. En een deel wordt wel uh, het park en recreatiegebied, maar een deel daar gaan kassen komen. Dus, uh... En het is ook geen vogel die uh, op een gegeven moment denkt van ik ga maar ergens anders naartoe. Het is geen grote vlieger. Nee, nee ze lopen vooral. Het liefste lopen ze. Maar als ze echt worden opgeschrikt dan vliegen ze een stuk weg. Ja. Maar ze zijn heel plaatstrouw. Dus mm -hmm. uh, ze blijven eigenlijk in een vrij klein gebiedje rondhangen, ook in de winter. Ja, het klinkt als een hele gewone vogel, hè? Patrijs. We aten hem ook gewoon natuurlijk. Ja, het dat... werd volop opgejaagd vroeger. Ja. Aantallen waren ook zo hoog, waren er waren zoveel van, dat, uh, ja, dat kon makkelijk doen. Ja. Maar uh, nou, intussen is het wel heel erg veranderd. Hij is een van de sterkste achteruitgaande soorten naast de veldleeuweriek van het weidevogelmeetnet. En in eerste instantie was dat omdat, tenminste dat is wat ze uit het buitenland weten, uit Engeland vooral dat de kuikenoverleving te laag was. Mm -hmm. En daarna zijn er nog andere factoren bovenop gekomen. Ja, ja dus te weinig nestgelegenheid. Te veel predatie van de uh, broedende hennen en de nesten. Mm -hmm. En in de winter ook een lage winteroverleving. Hoeveel hebben we er nog? Nou, er wordt geschat rond de 10.000. Maar ja, die schattingen zijn vrij uh, onnauwkeurig. We weten het niet precies, daarom willen we ook betere tellingen om uh, ja, die aantallen wat beter in kaart te kunnen brengen. Nou goed, mensen die dit horen en willen meewerken, hè, willen gaan tellen... Ja. kunnen dus zo'n uh, zo kaart gebruiken. Ja. Maar kun je hem ook herkennen aan geluiden bijvoorbeeld? Ja, dat hebben we ook op de website gezet van www.jaarvandepatriis.nl. Daar kan je dus zien hoe je de soort herkent, maar ook geluiden staan erbij... want in het voorjaar kan je ze ook goed met geluid, door het af te spelen... kan je ze ook horen en dan weet je ook of ze er zitten of niet. Mm -hmm. Ik zeg, ik hoor niks. Nee, nee, ze zijn ook vooral in het voorjaar actief. Nu zijn ze gewoon aan het eten. en uh... Ja, nu zijn ze rustig. Ja. Zullen ze blijven me met rust laten dan? Ja, ze hebben al genoeg herrie gehoord, denk ik. Ja, arme beesten. Alle informatie over tellingen is te vinden op de site Jaar van de Patrijs. Maar u kunt natuurlijk ook terecht op onze eigen site. www.vroegenvogels.vara.nl Renald Ruiter heeft bedacht dat het, vandaag ook, eh, dat het dit jaar ook het jaar van Charles eh, Valentin Alcan is. Want die is 200 jaar geleden geboren. Eh, pianist Ronald Smith speelde eh, van zijn hand de Barcarolle uit het Tranchant, opus 65, nummer 6. Welkom in tuinreservaten.nl eens per maand gaan we met tuinfotograaf Modeste Herwig op stap. Zij heeft handige tips om mooie foto's van uw tuinreservaat te maken. Die foto's kunt u trouwens ook uploaden hè, op tuinreservaten.nl. Maar in deze tijd, begin januari, lijkt alles grauw en kleurloos in de tuin. Of is er toch nog iets kleurrijks te vinden? De tuin is nu echt niet op zijn mooist, nee. Je hebt natuurlijk wel wat wintergroene planten. Maar al die vaste planten die zijn uh, boven de grond afgestorven. Maar toch zijn er nog wel weer een paar mooie planten te ontdekken. Ik zag net wel wat in bloei staan. Ja, de eerste struiken die bloeien al. De winterjasmijn uh, staat hier in bloei. Dat zijn die gele bloemetjes. Dat zijn die gele bloemetjes. Het is een beetje een, een lijplant. Die moet je een beetje opbinden. Uh, ik heb ook al gehoord inderdaad dat de eerste toverhazelaars, hamamelis... dat die in bloei staan. En uh, de sneeuwbal, viburnum botnantense. Ook een heerlijk geurt... Die bloeit ook al. Het is wel grappig als je zo in een totaalview over de tuin kijkt. Eh, er staan eh, nou ja, heel veel een beetje gelige, wat uitgebloeide eh, planten staan er. Ja. Je ziet wel wat groen. Ja. Maar het is een beetje een kleurloze bedoeling. Maar als je wat beter kijkt... Ja, je moet echt naar de details kijken. Hè? Het is natuurlijk wel zo, in deze borders staan eigenlijk alleen maar vaste planten. En dat is een nadeel zou je kunnen zeggen. Die sterven allemaal af in de winter. Dus die worden helemaal bruin. In het voorjaar knip je het dan weer af en dan komen alle bloemen weer. Maar in deze tijd is het erg bruin. Ja. Je moet ze ook gewoon laten staan, hè? Ja, ik vind wel dat je ze moet laten staan. Uh, zeker als we er nu toch nog een beetje winter krijgen. Dan kan het prachtig zijn met een laagje rijp. Zeker die ziergassen. En dan in het voorjaar pas weer afknippen. Ook het blad laat ik allemaal tussen de planten liggen. Dan kunnen vogels en andere beestjes daar nog wat in scharrelen... en nog wat voedsel vinden. Ja, tuin nooit te netjes maken in de winter. Maar als je een foto van je tuin wil maken, ja, dan doe je dat niet in deze tijd. Het is wat grauwig, wat bruin. Ja, er staat natuurlijk wel een hoop groen. Hè? Alles wat, wat een beetje een conifer of buxus is of zo, dat is, dat is groen of de klimop. Ja, inderdaad. Er is van alles uh, wat nog wintergroen is. En wat ik ook heel leuk vind zijn dan wintergroene planten met wat opvallender blad. Zoals hier uh, deze Choicea. Dat wordt ook wel glansmispel genoemd. Ik heb hier twee van in een grote pot staan. Het is dus echt goed uh, wintergroen. hele winter door zie je dat mooie groengele blad... van de Choisia Sundance, heet hij. Ook wel een leuke naam, hè? Zonnedans. De zonnedans, ja, inderdaad. Hij ziet er een beetje uit alsof hij erin Net nieuwe scheuten heeft, dat het uh, volop voorjaar is. Mooie lichtgroene ja, bladeren ja. heeft. maar dat hoort bij deze cultivar, hoort het zo... dat dat, vooral dat wat jongere blad, dat zie je ook wel... dat dat heel mooi groengeel is. Gaat hij ook nog bloeien straks? Hij gaat uh, in het voorjaar bloeien met witte bloempjes, ja. En wat ook altijd wel mooi is, is dat er, vooral als je s morgens vroeg bent... dat er nog wat van die dauwdruppeltjes uh, op liggen. En dat heb ik nu ook wel gezien dat toch het meeste er al een beetje afgegaan uh, is. Wat dan wel een leuk trucje is, om dan een plantenspuit even te pakken. En dan maak je weer een mooi nieuw laagje druppeltjes erop. En dat is natuurlijk prachtig voor de foto. Dat mag wel in, uh, volgens de fotografiewetten? Nou, ik vind dat dat wel moet kunnen hoor. Zo'n ja. klein trucje, ja... Komt er komt een heel mooi laagje fijne druppeltjes. En dat is toch ook wel leuk met zo'n uh, foto van dit groengele blad. Een beetje met dat lage zonlicht nu op van uh, deze ochtend? Ja, er is inderdaad een mooi zonnetje bij. Nou heb je toch wel dat het vaak uh, vrij donker is in deze periode. Hè. Toch wat minder licht natuurlijk. Wat je dan ook nog kunt doen... Ik ben nooit zo dol uh, op flitsen. Dat geeft vaak een uh, onnatuurlijk effect uh, bij plantenfotografie. Maar wat je wel kunt doen is het beschikbare zonlicht, wat er nu ook is, opvangen met zo'n reflectieschermpje wat ik hier heb. Dat etuietje? Zit ja, het zit hier in een handig etuietje. Dat kun je dan aan je fototas hangen, of aan je broekriem. Je kunt hem ook makkelijk opvouwen. Dan klapt hij uit. En nou is het natuurlijk eventjes de truc om te kijken of je dat zonlicht op kan vangen, en hem dan zo op de plant richten. Dan krijg je een mooi licht op het blad ja? en uh, ja, een mooie warme gloed. Dan zit een beetje goud in dit schermpje. Dan krijg je die warme gloed van. Het is goud en zilver gemengd. Je hebt ook alleen goud of alleen zilver. Het goud geeft een wat warmer effect, ook heel mooi voor portretten. En het zilver is wat neutraler, het geeft wat witter licht. Dus even proberen een foto te maken. Dan moet ik zeker het scherm vasthouden. Nou, dat zou wel heel <laughs> handig zijn, ja. <laughs> even kijken. Het zonlicht opvallen. Ik gebruik wel even weer het statief de goede hoogte zetten. Kijk, dus net alsof er een klein schijnwerpertje ja. op de, de groene, mooie lichtgroene blaadjes staat gericht. Nou, dat geeft een heel uh, zonnig effect al. Ja, het ziet er toch net even wat vrolijker uit, hè, dankzij dat uh, lichtje. Kijk even op de display, het is alsof het voorjaar is. Ja, hè? inderdaad. komt natuurlijk ook door de mooie groengele tint van het blad... Wat je nu wel ziet, eigenlijk, is dat de foto een beetje aan de donkere kant is. Dat hangt natuurlijk heel erg van je onderwerp af. Er zit een automatische lichtmeter in je camera die het over het algemeen heel erg goed doet. Maar kijk, als het onderwerp hier nu vrij uh, licht is... kan het ook voorkomen dat de foto juist wat te donker wordt. En daarom kijk ik altijd eventjes wel op mijn uh, display... dat ik toch een indruk krijg of de foto wat te licht of te donker is. En dan maak ik eigenlijk altijd een belichtingstrapje... Wat is dat? Ja, dat zijn eigenlijk uh, in mijn geval dan drie belichtingen. Eén foto zoals de camera het wil. Eén foto die onderbelicht is. Meestal doe ik dat een derde stop. Sommige camera's gaat het met een halve stop. En één foto die overbelicht is. En dan kun je toch, uh, als je dan weer thuis bent, op je computerscherm kijken... welke belichting nou eigenlijk de beste is. Dan gooi ik de andere weg. En dan weet je in ieder geval dat je een goede belichting hebt. Dus nu ga je er nog twee maken? Nu ga ik er nog twee maken. Ik ga hem nu eventjes instellen. Dan zal ik het scherm weer eventjes ja. proberen te richten? Nu ga ik een derde onderbelichten. Dus ik geef wat minder uh, licht dan de camera eigenlijk adviseert. En nu versterk ik hem even uh, met een derde stop overbelichten. Kijk, en nu zie ja. je al op het schermpje dat hij een stuk lichter is. Er valt dus in deze relatief nou ja, saaie tijd toch nog genoeg uh, te vinden... Ja, zeker als je op de details let. En als je bij de beplanting van je tuin let op planten die ook in de winter nog decoratief zijn. En zelfs wat bloeiends. En zelfs wat bloeiends kan allemaal. Nog even wachten en dan komen de eerste sneeuwklokjes al en de kerstrozen. Dus dan krijg je toch alweer een beetje voorjaarsgevoel. We roepen iedereen op die zijn of haar tuin heeft aangemeld als tuinreservaat... een foto uh, van de tuin op de site te zetten. Ik zei u al, dat is uh, heel goed mogelijk nu. Voor wie dat nog niet heeft gedaan, uh, het kan dus ook best een mooie winterfoto zijn. Tuinreservaten.nl. de 250 jaar geleden geboren boheemse componist Frans Danziët, het Allegretto uit het Blaasquintet, Opus 56, nummer 1. We gaan naar het nieuws met Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal. Stroomstoring in Enschede is voorbij. Volgens netbeheerder Renéxis waren rond drie uur vannacht vrijwel alle getroffen huizen aangesloten op een reserveinstallatie of op noodaggregaten.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 Is jouw goede voornemen voor 2013 gezonder leven of je lichaam en geest beter in balans hebben? Kijk hoe je ook van die goede voornemens afkomt op achmeahealthcenters.nl Het is uh, vijf minuten over half negen. Ik zit hier al met een, uh, een gast die we straks gaan horen, Volkert Vintges van de Gelders Natuurfederatie. We zitten een beetje naar buiten te kijken vanuit het kapitol. Het is aan het schemeren. Jij al wat gezien daar door je raampje, Volkert? Een nou, paar niks. bomen, hè? Nee, nee <laughs> nog niks. Nog niet het geluk gehad dat hier een, een vosje voorbij kwam. Uh, Volkert horen we straks, maar eerst de columnist van vandaag. En wie is het? Lies Visgedijk. Ja, vorig jaar schreef uh, Lies uh, Visgedijk, actrice, imkersdochter... en inmiddels een uh, zeer niet-onverdienstelijk amateurbioloog... iedere maand een column voor vroege vogels. En daar gaat ze gelukkig dit jaar ook mee door. Hier is Lies Visgedijk. Spannend, hoor, de aankoop van je eerste huis. Wekenlang twijfelden we en tenslotte hapten we toe. Een polderhuisje uit 1870, midden in de stad. Een wit geveltje, een tuintje... En een miniatuur huiskamer en die toekeukentje. En twee slaapkamertjes. Zo klein dat ze gebouwd leken voor een kabouter. Vol zonlicht en uitzicht op het water. Niet gek. Gewapend met een behangafstomer, een draagbare radio en een doekje gingen we vol goede moed aan de slag. Het behang liet best makkelijk los. En dat was niet het enige dat losliet. De lambrisering, de pleisterlaag. Alles bleek van een brinta-achtige substantie gemaakt. Na een paar weken was alles kaal. Samen keken we naar een eigenaardig plukje shek. Het stak uit de muur van een van de slaapkamertjes. In het andere kamertje zag ik nu ook plukjes Javaanse jongens hangen. Sterker nog, het zat overal. Een deskundige bood uitkomst. Huiszwam, zei hij. Er moest nu iets aangedaan worden, anders werd het steeds erger. Als de zwam sporen ging maken, en dat wilde hij graag, zei de man... dan moest ze ongeveer heel Amsterdam-West worden afgebroken... Na een korte stilte was de totale oorlog tegen de zwam een feit. Alles wat maar enigszins leek op hout, en dat was een hele hoop, kan ik u verzekeren, moest eruit. In de muur gemetselde tafelpoten, de bodem van de goot, de balken van de verdieping en van de begane grond. De rest van het huisje, en dat was niet zo heel veel meer, namelijk de gevel en een stuk van het dak, werd ingesmeerd met een krachtig gif. Ik kan het die zwam niet kwalijk nemen dat hij net als ik ook in de stad is gaan wonen. Er is hier veel meer werk voor hem. Ik snap best dat het leuker is om een heel huis aan Gort te helpen... dan een ordinaire dooie dennenboom. Onze overwinning op de zwammen was tijdelijk. En dat is prima. Ik weet dat we het nooit van ze gaan winnen. Alles en iedereen zit vol met schimmel. Het zit tussen onze tenen, tussen onze benen, in onze buiken... en het ligt op ons bord. Wat dacht je van champignons met een kaassausje? Op onze huid leven schimmels waarvoor we met liefde een gastheer zijn... Schimmels en bacteriën die houden elkaar namelijk in evenwicht. En dat is maar goed ook. Als je met antibiotica bacteriën doodt, kun je een schimmelinfectie krijgen. En dat is andersom ook zo. Rond 1894, in Frankrijk, vroeg een student, die Eric Duchenne heette, zich af... waarom de staljongers in het legerhospitaal waar hij werkte... de zadels van de paarden altijd zo lelijk lieten beschimmelen. Hij leerde dat die vieze schimmelzadels heel goed hielpen... tegen ontstekingen aan de rug van het paard omdat hij ongelooflijk slim was, injecteerde hij dieren met een oplossing van deze schimmel... en hij besmette ze tegelijkertijd ook met de tyfusbacterie. En de dieren bleven leven. Helaas was deze Erik een bescheiden type. Bijna niemand besteedde aandacht aan zijn dissertatie en hij moest het leger in. Op 37-jarige leeftijd stierf hij, waarschijnlijk aan tuberculose. Wat was het ontzettend stom dat niemand naar hem had geluisterd. Want anders was hij er met een antibiotica-kuur misschien wel mooi van genezen. Thank you. Pepe Romero speelde Alleluia, een van de gitaarpreludes... van de hand van zijn honderd jaar geleden geboren vader, Celedonio Romero. Het eerst sinds mensenheugenis dreigt er een amfibiesoort uit Nederland te verdwijnen. Het gaat om de vuursalamander. Jarenlang was de populatie vuursalamanders in Zuid-Limburg stabiel. Maar afgelopen jaar ging het goed mis. Onderzoekers van Ravon, de beschermers van reptielen, amfibieën en vissen... vonden grote aantallen dode vuursalamanders. Oorzaak? Onbekend. Ravon luidt de alarmbel voor dit amfibie. Daarom is 2013, behalve het jaar van de patrijs... ook uitgeroepen tot het jaar van de vuursalamander. In allerijl zijn vorig jaar de laatste Nederlandse vuursalamanders gered... om de populatie veilig te stellen. Eerst moet de doodsoorzaak gevonden worden... voordat de dieren weer worden teruggezet. Henny Radstaak is met Wilbert Bosman van Ravon... bij één van de vuursalamanders in de tijdelijke opvang. Ik zal hem nu uithalen... Hier zit er eentje in in deze bak. Ja, een, een volwassen dier. Ah, kijk. Kijk, ze zijn behoorlijk groot. Veel groter dan, uh, dan een kampsalamander nog. Ze kunnen echt 15 tot 20 centimeter uh, worden. Dat is ook een behoorlijke grootte, hè? Ja, dit is echt een groot dier. Ja, je kunt zien, het is een prachtige salamander, is het. Uh, zwarte kleur, zwarte huid, met gele vlekken. Geel is in de natuur met rood, zijn uh, de waarschuwingskleuren. Dus, uh, Pas op, ik ben giftig. En dat geldt zeker bij amfibieën geldt dat zo. Het gegeven dat ze giftig zijn maakt ook dat ze erg oud kunnen worden. Ze beginnen ook uh, laat aan de voortplanting mee te doen, de jonge dieren, pas als ze zes of zeven jaar zijn. En uh, ja, deze dieren die kunnen echt 20, 25 jaar oud worden. Dus dat is, voor een amfibie is dat echt, uh, echt heel oud. Het stoten een stof uit uh, door de huid, uh, waardoor ze onsmakelijk worden en dan meestal uh, met rust gelaten worden. Maar zo op je hand kun je hem rustig laten zitten. Op mijn hand gebeurt er helemaal niks. Ze zijn, uh, ja, je ziet dat hij heel rustig is. Uh, dus uh, er gebeurt verder niets uh, nu. Deze vuursalamander heb je even. Ja, die mag even apart. Maar de rest zit in quarantaine verderop. Die daar mogen we niet bij. Die zit achter, daar achter, achter dat glas, dat kunnen we niet zien, nou, ver weg. Maar daar mogen we gewoon niet bij. Waarom is dat? Nee, dat klopt. Omdat we uh, nog steeds niet weten uh, wat er aan de hand is... wat dit alles heeft veroorzaakt, betrachten we alle voorzichtigheid. En wat je dan zeker moet voorkomen, is dat je uh, zelf ziektes inbrengt... of uh, zorgt dat de dieren ziektes naar elkaar over kunnen dragen. Dus we uh, betrachten alle voorzichtigheid met, uh, met de vuursalamanders die we nu hebben. Ze zitten ook allemaal apart. Dus ze zitten er geen bij elkaar om te voorkomen dat als er één iets heeft, dat de andere het ook zou kunnen krijgen. Zijn dat de vuursalamanders die nog ja, uit, het wild, uit het Bunderbos, hè, het Zuid-Limburg, ja, de laatste plek waar ze nog voorkwamen, komen ze daar vandaan? Ja, die komen uit het Bunderbos. We hebben in Nederland twee natuurlijke vindplaatsen van de vuursalamanden. Een Eén daarvan zit in Bunderbos, de andere locatie is het Feynende Bos. Het Bundebos wordt dankzij inzet van waarnemers al jarenlang gevolgd. Dat, dat dateert al van de jaren tachtig. Um, Toen er nog duizenden voorkwamen. Nou, duizend, honderden tot duizenden waarschijnlijk, ja. ja. En um, omdat de soort zo goed gemonitord wordt... hebben we ook kunnen zien wat er gebeurd is. En wat er gebeurd is, dat is echt heel heftig. Dus echt in één jaar tijd is die populatie volledig gecrashed in het Bundebos. In het veilende bos, waarvan we weten dat daar altijd. Uh... Zet me even terug, want, uh... Uh, minder dieren. Even in zijn terrariumje. Minder dieren voorkwamen. Daar hebben we niets meer gevonden. Helemaal niets? Helemaal niets meer, nee. En ik, wil, ik zal niet zeggen dat er niets meer zit. Maar... Je weet het nooit helemaal zeker? Nee, je weet het nooit helemaal zeker. Maar haal die ene er maar eens uit dan die er nog wel is. Maar er is overdag gezocht naar larven in de wateren. Die hebben we niet gevonden. En er is s'avonds gezocht naar volwassen dieren. En dat is uh, niet gelukt omdat we aan de resultaten hadden gezien dat het niet goed ging met de vuursalamander, was er een afspraak met de provincie Limburg om, als we een bepaald aantal dieren zouden vinden in 2012... na een bepaald aantal deze mee zouden nemen om in ieder geval het genetisch materiaal van de vuursalamander veilig te stellen. En daarmee eventueel in de toekomst een kweekgroep mee op te kunnen zetten. Met als doel om ze later weer in het wild uit te zetten. Met als doel om ze later weer uh, in het wild uit te zetten. Maar dan moet je eerst weten wat er aan de hand is. En dat weten we nog niet. En wat, wat ook in dit geval heel belangrijk is... en daarom uh, is dat jaar van de vuursalamander nu ook uh, zo belangrijk. Uh, nu dit gebeurt is, wat, wat kan, staat ons mogelijk nog meer te wachten? Want we weten de oorzaak niet. Daarvoor wordt in 2013 worden er heel veel onderzoeken opgestart. En proberen we onder andere ook door fundraising om, om middelen binnen te krijgen om dus onderzoek te kunnen doen. 2013, het jaar van de vuurzalamander, maar ook het jaar van een grote actie, SOS Vuurzalamander. Ja, die actie is al ingezet in 2012 en die wordt in 2013 voortgezet. En, uh, we hopen met die actie door dieren uh, te laten adopteren die nu in de opvang zitten. Uh, middelen binnen te krijgen, financiën dus, om, om goed onderzoek te doen... naar wat de oorzaak is van de crash van die populatie in het, uh, het Bundesbos. Je kunt doneren voor dit onderzoek, maar je kunt ook een, een van de vuursalamanders echt adopteren. Ja, die dieren die hebben natuurlijk onderhoud nodig en dat kost geld. en door van... Eten? Ja, onder andere Bezorging. ze moeten schoongemaakt worden. Ze moeten uh, gesproeid worden, want de luchtvochtigheid die moet hoog blijven waar ze zitten. Ja, dat kost simpelweg geld en dat, uh, daar kun je aan bijdragen door een dier te adopteren. Steun dit project? Absoluut, steun dit project. De moeten we echt achterhalen wat hier aan de hand is geweest. Want we weten nog steeds niet wat dit en voor de vuurselenmannen gaat betekenen. Maar ook mogelijk voor andere organismen die in de, deze gebieden leven. Nou gaan deze vuursalamanders, hoeveel zijn het er eigenlijk die hier in quarantaine zitten? Um, een stuk of 25 uh, dieren zijn het. Uh. En die gaan binnenkort gaan die naar uh, ja. de twee dierentuinen, Artis en uh, Kasteelpark Born. En daar komen ze in opvang en dat er twee locaties zijn, dat is natuurlijk uit risicospreiding overweging. Om te zorgen dat je twee groepen hebt, als er ergens wat gebeurt, dat je de andere groep nog uh, hebt. En waarom gaan ze daar naartoe? Blijven ze niet hier? Omdat uh, met name de dierentuin natuurlijk heel veel expertise hebben met het, uh, het houden van amfibieën. En dat, uh, dat veel beter kunnen dan, uh, dan wij zelf. En deze, ik hem nog even kijken waar die Hij is inmiddels alweer weggekropen. Kijk, ah, zit... daar zie je nog een stuk van de staart. Ah ja, hij zit er een beetje achter een uh, ja. stukje hout, een stukje boom, uh, boomstronk. Ja, dit is een beetje het, het biotoop wat ze in, uh, in de vrije natuur ook hebben: bladeren. We kunnen hier makkelijk bijkomen. Deze zit niet in quarantaine, want hier gaat verder niks mee gebeuren? Nee, hier gaat verder uh, niks mee gebeuren, nee. nee. Die gaat in een uh, showbak in uh, een van de dierentuinen. Is... Om de mensen de vuur te laten zien. Want het ja. is natuurlijk belangrijk dat je weet om welk dier dat het gaat. En ja, zoals je ziet, het is een pracht van de salamander. Hij ziet er ontzettend mooi uit. Behoorlijk dik ook, hè? Ik weet nou even niet of de mannetje een vrouwtje is. Maar als het een vrouwtje is, dan kan het zijn dat ze, uh, dat ze zwanger is. Ja? Dan worden, uh, in, in maart of zo gaat ze naar het water toe en dan laten ze de larven vrij zwemmen. Dus er komen geen eieren in het water te liggen. Maar de larven die worden vrijgelaten als die vergroeid zijn. Dus ze zijn eigenlijk uh, levendbarend. Het is een mooi dier. En daar moeten we goed voor zorgen. Daar moeten we heel goed voor zorgen. En we moeten vooral voor zorgen dat we hem niet kwijtraken. En zo'n mooie salamander, dat, uh, dat kan niet waar zijn. 200 jaar geleden geboren Duitse componist Richard Wagner. Het albumblad uit Das Album der Fürstin Metternich uitgevoerd door de pianist Leslie Howard. Wie is de nieuwe pluk van de petteflet? Samen met de Nationale Natuur- en Milieufederaties... hebben we een gloednieuwe natuurwedstrijd in het leven geroepen. De winnaar ontvangt de Pluk van de Pettenfletprijs. Aan tafel een van de initiatiefnemers. Volkert Vindges, directeur van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. Volkert, goedemorgen. Goedemorgen. Um, voor de, de, nou, ze, ze bestaan waarschijnlijk niet Nederlanders die Pluk uh, niet kennen. Maar toch nog maar even, uh, wie was Pluk ook alweer? Ja, Pluk is een, uh, is een jongetje... Die uh, iedere, uh, ieder kind kent, want er is volgens mij al meer dan een miljoen boeken van uh, verschenen. En uh, door Annie M.G. G. Smit geschreven, met Fiep Westendorp als tekenaar. Ja, het is uh, de grootste actievoerder van Nederland. Ja, want we, we, de, veel mensen zullen de pluktuur kennen van dat beeld van Fiep. Het rode kraanwagen en de stampertjes. En de, maar wat, wat deed hij dan met natuur? Wat, uh, ja, wat die de, hij, hij was trouwens de eerste kraker in Nederland. In 1971 kraakte hij al het toren... Of de, de torenkamertje in de, flat, in de pettenflat. Tegenwoordig heet dat een uh, penthouse, maar ja. toen was dat nog een, gewoon een, een kamertje. Een moft. Ja. En um, ja. hij, uh, hij redde de tochteltuin uh, van de. Uh, die willen ze helemaal betegelen en asfalteren door een projectontwikkelaar. En hij redde de Krullenvaar, een oh. uitgestorven vogel. Uh, en daarom is Pluk gekozen als, uh, als, als voorman. Ja, want dat deed hij ook nog op een hele ja, onorthodoxe manier. Bijvoorbeeld door uh, drugs te gebruiken om iedereen te drogeren... die de tochteltuin wilde vernielen. Oh, dus ja. hij deed dat in 1971. Het komt toen allemaal. Ja. Die, die waarvan we later denken van, ja, nee. Dus was haar tijd ver vooruit. Ja. En vandaar uh, Pluk. Um, wat is dat voor prijs? Nou, het is een prijs die eigenlijk bedoeld is om... Um, Iedereen die uh, natuur en landschap mee wil helpen redden. Hè? Want de vorige regering heeft natuurlijk uh, draconische bezuinigingen uitgevoerd. En heeft eigenlijk het hele natuurbeleid om zeep willen helpen. En uh, ja, er zijn gewoon weer mensen nodig die op een onorthodoxe manier helpen de natuur en, uh, en landschap vooruit te brengen, want het gaat daar uh, slecht mee sinds ja, die tijd. Maar daar zijn toch vele mensen dagelijks bezig: eh, boswachters van eh, staatsbosbeheer en, en, en natuurmonumenten en uh, de mensen van de natuur- en milieufederatie in en de landschappen. Dan kan je heel wat. Ja, maar hebben wij in. hebben ook denk ik soms mensen naast ons nodig die ons een beetje helpen en het soms een beetje ook kietelen. Of een, een schop onder de kont geven. En die gekke om, en uh, rare en, dingen en ook Maar de overheid uiteraard ook. Om ervoor te zorgen dat we t, de goede dingen doen. En daarvoor hebben we juist nieuwe ideeën nodig. En uh, we moeten ook, net zoals kijken bijvoorbeeld naar... Uh, uh, we gaan ook zelf uh, energie, duurzame energie opwekken... We zullen het meer zelf moeten doen. Ja. Fuck the system. Voor, voor, dus we uh, moeten gewoon aan de slag. Voorbeelden van uh, mensen die zo'n prijs zouden kunnen winnen. Een paar jaar geleden was er zo'n voorbeeld van zo'n man... met, die, met die, die palen, met die, die boerenzwaluwe. Ja, ja, ja dat, dat is een voor... aantal jaar geleden. Door jullie trouwens uh, uh, in de, uh, naar voren gebracht. Ja, maar vertel jij het nog even. Dat was iemand die in de Achterhoek... Uh, die had in de zestiger jaren... toen stonden er overigens nog elektriciteitspalen... van de Nuon. En die had hij gevraagd om die te laten staan omdat daar elk voor- en najaar de zwaluwen zich massaal uh, verzamelden. En dat vond hij zo zonde dat er geen plek meer was. Dus de Nuan had die palen laten staan met die elektriciteitsdraden. Er zat geen stroom meer op. Een paar honderd meter uh, waren die. En dan hield het op. Ja. En uh, nou, een aantal jaren geleden toen waren die palen doorgerot. En toen had hij de Nuan gebeld om te vragen of ze die palen kwamen vernieuwen. En uh, ja, die kwamen dat natuurlijk niet doen. Maar hij heeft net zo lang aangehouden. En samen met jullie heeft hij ervoor gezorgd. Op een dag kwam er zo'n grote oplader uit Duitsland. Want daar hebben ze die palen nog voor rijden. Hebben ze er vijf of zes nieuwe palen ingezet met de bekabeling. Ja. Zodat daar wederom die zwaluwen ja, gaat geen stroom meer doorheen, maar alleen maar voor de boerenzwaluw. Alleen voor de zwaluwen, ja. Um, twee jaar geleden zijn jullie in de provincie Gelderland uh, begonnen. Uh, toen was het een provinciale prijs. Ja. Met ook een, een provinciale winnaar. Dat ja, klopt. Uh, uh, nou, nog maar gelijk een ander voorbeeld. Wie, wie won toen? En ja, won? Vorig jaar bestonden wij 40 jaar. We zijn even oud als pluk. Dus dat uh, schept een band. Nog ouder dan vroege vogels. Ja, ja, ja, precies. Ja. En um, Jochem Kuhne heeft vorig jaar de eerste pluk van de Pettenflat natuurprijs uh, gewonnen. En dat deed hij door uh, naar bouwbedrijven, uh, architecten, projectontwikkelaars... die voortdurend lastig te vallen met de, met de vraag... van kunnen jullie niet uh, nestkassen... Uh, nestkastjes uh, metselen in nieuwbouwhuizen of bij renovatie in huizen... zodat met name de gierzwaluw, maar ook de zwarte-roodstaart uh, daar profijt van hebben. Want al die nestgelegenheden in de stad gingen verloren door renovatie. Ja. En met succes, want er, uh, hij heeft er voor elkaar gekregen... dat heel wat projectontwikkelaars het, uh, dat gewoon deden. Want het kost niks, nee. het kost echt helemaal niks... En het gaat er vooral om wil en de organisatie om het te doen. En hij stalkte een beetje die projectontwikkelaars. En uiteindelijk met zijn enthousiasme wist hij die mee te krijgen om dat te gaan doen. Ja, dus het zijn soms maar kleine ingrepen. Je zegt het kost niks. Maar je moet maar net de mensen hebben die de kar trekken. En uh, die in dit geval dan bij die projectontwikkelaars aan de deur uh, blijft rammelen. Dat klopt. Ja. dat soort mensen hebben we nodig. Mensen die juist nieuwe ideeën brengen... waar wij misschien helemaal niet meer aan denken. Wij zitten de hele tijd met beleid, zijn we bezig. Maar die gewoon weer van begin af aan een vogel... of, uh, nou, dat kan van alles zijn... Neem bijvoorbeeld kerkenpaden die in, in Gelderland aangelegd zijn. Allemaal door vrijwilligers om het landschap uh, te verfraaien. Boerenland, bijvoorbeeld in, in, uh, in uh, Friesland... Daar uh, zijn groepen bezig om uh, boerenland weer geschikt te maken voor weidevogels. Boerenland is namelijk steeds meer een woestijn geworden voor de natuur. Het Moet van nat worden, moet van alles gebeuren. En die hebben zich tot doel gesteld. Wij gaan ervoor zorgen dat echt uh, de weidevogels in ieder geval in Friesland behouden blijven. Ja. Nou, dat soort projecten kunnen aanmerking komen. Nu even, hoe gaat het? Want nu gaan we landelijk met die prijs. Hoe gaat het in Ja, het dat klopt. Um, dus iedereen die aan die prijs mee wil doen... Die, die moet nu zich... zit te luisteren en denkt ja. van, ik ja, heb en een Die idee. moet zich voor... 10 februari aanmelden op www.natuur- en milieufederaties.nl. En daar zit een vragenlijst en daar kun je je aanmelden... of iemand anders aanmelden, dat kan ook, uh, die mee wil doen... of waarvan jij vindt dat hij die, die prijs uh, verdient. En dan moet je een omschrijving geven van het project... wat hij heeft uitgevoerd en die hij wil nou ja, wil uitbreiden ja. of uh, uh, wil kopiëren naar andere plekken, of van een, een, een idee die al uh, in vergaande vorm van, uh, uh, uh, nou, van uitvoering is, en die uh, met die ideeën en met die plannen uh, kun je uh, laten zien van, nou, wat wil je, uh, hoe wil je de natuur uh, ja. helpen? Je meldt je aan op ja. de site, dan is er eerst en wordt er eerst in alle provincies een provinciale winnaar gekozen. Ja, klopt. Twaalf uh, nominaties ja, Door de eruit. Provinciale Natuur- en Milieu-Federaties. Ja. En dan gaan die twaalf winnaars gaan naar de landelijke jury. Ja, en de landelijke jury staat onder uh, leiding van de uh, zoon van uh, Annie M. Smit, Flip van Duin. Ja. En die kiest daaruit drie tot vijf uh, genomineerden. En daar mag iedereen op stemmen. Via de site die je net noemde of via vroegevolgens.varen.nl. Daar ga je dan heen tegen die tijd. En dan kan iedereen stemmen op uh, die drie tot vijf genomineerden. En dan krijgen we een winnaar. En wat wint de winnaar? Nou, 3000 euro om je plan uit te voeren. Plus uh, unieke Lito's van Fiep Westendorp... Uh... Dat is het. Ja, nou dat is geweldig. En dan gaan we ook echt proberen om dat plan uit te voeren. Hè? Want los van dat geld zou er natuurlijk enige ja, ja, nee, druk misschien de op de lokale overheden moeten zijn. Of op een bedrijf. om uh, Dat het is allemaal ook de bedoeling dat het plan echt wordt uitgevoerd en dat we daarmee de natuur weer een beetje verder helpen. Oké, okay, Volkert, nou, we gaan, het, uh, we gaan het volgen. We zijn benieuwd wat er allemaal binnenkomt. Dus vanaf nu kun, kan men naar die site om. Uh, vanaf vandaag tot zijn project aan te melden. Oké, okay, en anders gewoon naar vroegevogels.fara.nl. Volkert Vintges, directeur van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie. Hartelijk bedankt en tot snel weer. stukje van het derde deel, Aleko, uit het fluitconcert in C-Groot... van de 200 jaar geleden gestorven Belgisch-Franse componist andré Ernest modeste Guitry. Wij zijn zo direct terug na... na nee, ...het, ja, het spontje even uitleggen. Sportje ja, wat is, uitleggen. Ja, is al een ja, sportje, wat ja, het allemaal spotje, wat namen Heren, zal ik het even overnemen vanaf hier? Zometeen in de perstribune, aandacht voor de 40ste verjaardag van de Dick voor Makaar-show. Met als gast Ferry de Groot. Oh friends, hier is meneer de Groot. Maar ook André van Duin blik terug. Ah, 30 de gast, oudschaatster Sandra Voetelink, het antwoordapparaat, kassie kijken en de vliegende kiep. Dat allemaal in de perstribune. Een heel leuk onderwerp. Ik denk dat we weer bommetjes zitten. Voor de... Oh, nou, het is al afgelopen. Zometeen, kwart over 12, op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.